van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Door de overstroming in Pakistan zijn achtergebleven landmijnen op drift geraakt. De mijnen komen terecht in gebieden die eerder mijnenvrij waren verklaard. Het internationale Rode Kruis waarschuwt de Pakistanen in de overstroomde gebieden alert te zijn. De mijnen komen bloot te liggen als het waterpeil daalt. Op verschillende plekken zijn al ongelukken gebeurd. Een aantal mijnen kon op tijd onschadelijk worden gemaakt. Hoeveel onontplofte mijnen er nog in Pakistan liggen, weet het Rode Kruis niet. De moord op vier Israëliërs gisteren op de westelijke Jordaan-oever is scherp veroordeeld. Volgens Amerika is de aanslag bedoeld om de vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen in Washington te dwarsbomen. Vanaf morgen praten de partijen daar voor het eerst sinds 2008 weer direct met elkaar over vrede. Ook de Palestijnse president Abbas heeft de aanslag veroordeeld. Die is opgeëist door Hamas. De vier Israëliërs, twee mannen en twee vrouwen, zaten in een auto die door schutters onder vuur werd genomen. Volgens het Witte Huis laat de aanval zien dat er mensen zijn die er alles aan doen om het vredesproces te laten ontsporen. Met een speech vanuit het Witte Huis heeft president Obama gisteren officieel de aanvalsmissie in Irak voor afgesloten verklaard. Hij vertelde het Amerikaanse volk dat de prioriteit van zijn beleid vanaf nu ligt bij het herstel van de haperende Amerikaanse economie. Het is tijd om de bladzijde om te slaan, zei hij. De oorlog in Irak heeft de Amerikanen bijna 1 biljoen dollar gekost. En bijna 4.500 Amerikanen zijn sinds de oorlog in 2003 begon omgekomen. Obama riep de Iraakse leiders op om snel een regering te vormen. Die is er zes maanden na de verkiezingen nog niet, terwijl het geweld in Irak de laatste tijd weer toeneemt. Het weer in het noorden, wolkenvelden en een bui. In het midden en zuiden is het vrij helder en er zijn enkele mistbanken. Overdag schijnt de zon vooral in het westen. In het oosten is er kans op een bui. Het wordt circa 19 graden.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 This time for Africa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 We fucking hate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 uitgedaan.